8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Staatssecretaris Zelstra zet in op betere kwaliteit hoger onderwijs. Diplomatieke ruzie Nederland-Iran wordt heviger. En voormalig springruiter Anton Ebbe overleden. Staatssecretaris Zelstra van Onderwijs neemt het advies over van de commissie Veerman... om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen. Dat schrijft Zelstra aan de Tweede Kamer.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 Islamitische rebellenleider Doko Umarov zegt dat hij de opdracht heeft gegeven... voor de zelfmoordaanslag van vorige maand in Moskou. Het vliegveld Domodjedovo kwamen 36 mensen om het leven... toen een zelfmoordenaar zich in de aankomsthal opblies. De 46-jarige Umarov, die zichzelf de emir van de Kaukasus noemt... sprak in een videoboodschap van een speciale operatie... die was gericht tegen het Russische volk en premier Poetin. Hij kondigde nog meer aanslagen aan.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 En vanaf donderdag een toenemende kans op regen. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt normaal. Bij elkaar staat er ongeveer 170 kilometer file. Er zijn een paar files die opvallen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is het wat drukker dan anders voor Knoop en diemen. Er staat daar 4 kilometer. En dat heeft te maken met een auto met pech die de rechte rijstrook blokkeert. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam, 8 kilometer tussen knooppunt Ippenburg en de afrit Berken en Rode Reis, komt er een ongeluk, alle reistrokken zijn er weer vrij. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A28 van Hogeveen naar Zwolle. Daardoor staat er tussen knooppunt Langhorst en Staphorst 3 kilometer. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. Voel eens in je broekzak.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, Iran heeft lak aan Nederland. In Teheran houdt het ministerie de deur en de mond dicht... en de Iraanse ambassadeur hier, die komt gewoon niet opdagen. Bel het er zo over met Joël Voordewind van de ChristenUnie. Seibold Noorda van de Verenigde Universiteiten... reageert op de plannen van staatssecretaris Zijlstra van Onderwijs. Die wil in het hoger onderwijs af van allerlei onduidelijke studies... en wil meer kwaliteit.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 Albert Zelstra, staatssecretaris voor Onderwijs. Marcel Bril nu in Den Haagje sprak met de staatssecretaris. Marcel, het is wel een beetje goede staatssecretaris, slechte staatssecretaris. Ja, ja hij probeert hiermee heel erg uit te gaan stralen van... Uh, ik doe heus mijn best om het hoger onderwijs uh, te verbeteren. Uh, de afgelopen maanden werd hij vooral bekritiseerd, was hij die foute staatssecretaris. Het kwam net al even aan de orde. Op het Maliveld een paar weken geleden stonden duizenden demonstranten... die uh, dus boos waren op de boetes die studenten en opleidingen krijgen als studenten... Te lang studeren. Dus ja, nu wil hij zijn best gaan doen om te zeggen uh, van ja, ik doe heus wel wat. Ik heb uh, heus wel visie, ik heb concrete plannen. Want ja, als je zo te boek staat, als iemand die alleen maar bezuinigt, dan wil je als staatssecretaris dat imago zo snel mogelijk uh, van je afwerpen. Dus eigenlijk wil hij nu laten zien, uh, ik ben heus niet die kille bezuinigen. Ik wil uh, het onderwijs beter maken. Uh, en ik ben dus die man met een mm -hmm. visie. Nou, ben benieuwd. Wat denk jij? Maakt die kans of zijn de studenten al te gekwetst door de bezuinigingen? Ja, wanneer? die beide partijen blijven hangen in dat conflict over de bezuinigingen, dan zal dat allemaal niet makkelijk worden. Maar misschien heeft Zelsta wel een voordeel en geluk, namelijk dat hij deze maatregelen niet zelf bedacht heeft. Want het vorige kabinet heeft een commissie aan het werk gezet, de commissie Veerman. Die kwam met allerlei ideeën die nu dus door het kabinet worden omarmd. Toen reageerde vorig jaar op die commissie Veerman, op de plannen daarvan, studenten en hogescholen en universiteiten positief op het advies van Veerman. Ze noemen dat ingrijpend en inspirerend, zeiden ze in koor. Uh, want zij willen ook minder eenheidsworst en een hoger niveau. Dus het doel blijft hetzelfde, maar dat is dus alweer bijna een jaar geleden. Toen zat dit kabinet er nog niet. Toen was de onvrede over het geld dat de regering over heeft voor het hoge onbewijzen nog niet. Dus ik ben wel benieuwd hoe die discussie verder gaat lopen. Maar uh, tot slot toch nog maar één dingetje... Die we, uh, wat we ook weer niet moeten vergeten. In het regeerakkoord uh, staat dat de plannen van Veerman... zullen worden uitgevoerd. En dus kan dat waarschijnlijk in ieder geval op voldoende politieke steun rekenen. Aha, nou dan moeten we maar eens kijken hoe het gaat in de maatschappij, in de samenleving. Marcel Bril, dank je. Maar eens vragen hoe er wordt gereageerd in onderwijsland. Om te beginnen bij de VSNU, vereniging van universiteiten. Voorzitter van Seibold Noordaar. goedemorgen. Goedemorgen. Maar u heeft de staatssecretaris gehoord vanochtend bij ons in de uitzending. Wat vindt u van zijn voornemens? Nou, dat is geen verrassing. Uh, stond in de GEER-akkoord, akkoord van commissie veerman er vorig jaar. Ja. Daar waren wij uh, voor, zijn we nog steeds voor. Uh, wij moeten de instellingen beter en duidelijker doen. Uh, studenten uh, eerder een goede keuze maken, uh, minder afvallers, variatie aanbieden, allemaal goede stappen. Uh, de moeilijkheid is alleen, je kunt niet dit alleen maar doen en tegelijkertijd een voorstel van Veerman vergeten. Namelijk dat er adequate bekostiging moet zijn. En het grote probleem is en blijft dat die twee voorstellen van het regeerakkoord niet met elkaar te rijmen zijn. Maar dat is um, volgens mij wat anders wat u aangeeft. Want een adequate bekostiging. Um, want zelfs daar komt met een idee over bekostiging, namelijk hij wil uh, minder geld geven als de kwaliteit niet goed is, of als u zich niet houdt aan uh, het aanbieden van goede duidelijke profielen. Um, en extra geld geven als het onderwijs wel goed is. Dus ja, dat zou je ook kunnen opvatten als een adequate bekostiging, toch? Ja, uh, in de uiteindelijke situatie wel. Maar hij begint met. De, tenminste drie jaar lang honderden miljoenen uh, minder aan de hogescholen en universiteiten te geven. En dat betekent minder docenten, minder activerend onderwijs en dus een slechtere conditie. Maar en... als, als nu het aantal um, ja, onduidelijke studies zou kunnen verminderen, dan zou dat toch ook een stuk schelen? Ja, wij hebben kost, berekeningen gemaakt. Als je Veerman actief uitvoert, dan heb je over een jaar of vijf, zes een andere budgetaire situatie. Dan hebben studenten meer succes. Dan kost het de maatschappij minder geld. Hoeveel minder, en je... weet u dat? Nou, dat hangt een beetje van een aantal afnames. Gaat dat een, een beetje dan... richting de bezuinigingen van het kabinet? Dat gaat veel hoger dan die bezuinigingen. Alleen, als je begint met die bezuinigingen, kom je er helemaal niet. Het Aha. is als een voetbaltrainer die met zijn ploeg wil gaan trainen... en eerst zegt: laat het veld eens gaan omploegen. Hm. Ja, daar wordt natuurlijk geen partij gespeeld. Dus u zegt, als daar zegt, begeleid je studenten nou beter, universiteiten... dan zegt u, dat kan niet, want dan moeten we eerst wat geld erbij krijgen. Zou die moeten laten zitten wat er in het onderwijs zit. Het tegenstrijdige van het kabinet is dat ze beginnen met op de korte termijn bezuinigen. En dat ze dan zeggen we gaan investeren en we gaan het allemaal beter maken. En dat is de onlogica van een voetbalveld omploegen voordat je een wedstrijd gaat spelen. Aan dat de andere begin. kant zegt hij ook, Er haken er nu te veel af. Hè? En dat is natuurlijk ook geld weggooien. Studenten die afhaken en hun studie niet afmaken. Dat is exact wat ik bedoel. Daarom waren wij enthousiast over Veerman. Dat is een middellange termijn aanpak waar je op... Vier, vijf, zes jaar termijn de eerste vruchten van gaat plukken en wat we ons in 2020, dat was de termijn van Veerman, in een uitstekende uitgangspositie brengt. Maar het kabinet gunt zich die tijd niet en begint met een hele ondoordachte maatregel die nu juist dit mooie doel op de lange termijn in de weg staat. Goed, laat ik dan even voor het kabinetje spelen meneer Noorda. Dan hoor ik zal zeggen namelijk, ja maar er is geen geld. We moeten overal bezuinigen, ook het onderwijs ontkomt daar niet aan. Nee, Hoe kijkt kabinet, u daar tegenaan? Het kabinet bezuinigt niet op onderwijs. Het kabinet laat de begroting van het ministerie van Onderwijs intact. Maar het kabinet schuift met allerlei posten binnen dat ministerie. Mm -hmm. He, dus wij worden niet aangeslagen in de hogescholen en universiteiten voor de 18 miljard uh, begrotingsproblematiek. Nee, wij worden aangeslagen omdat er allerlei kleine verschuivingen en deelideeën zijn. Zoals het aanpakken van langstudeerders en dergelijke. Die leiden tot deze gigantische bezuinigingen. He, dat heeft niks te maken met de problemen van de minister van Financiën. Dat zijn uh, andere beleidsdoelen die strijdig zijn met het doel waar de staatssecretaris vanmorgen over sprak. Wat kunt u nog doen tegen uh, de plannen van Zijlstra? Want hij is toch wel redelijk voortvarend uh, bezig. Nou, we zullen twee dingen doen en blijven doen. Het ene is zeggen, deze verbeteringsslag, daar zijn wij jouw man, dat gaan wij ook doen. Dit willen wij met kracht doorvoeren. Ja. Maar. Die financiële uh, problematiek, die moeten we pas oplossen over een jaar of zes, zeven, En als die doorzet? En, dan begin. en daar gaan we met uh, de Eerste en de Tweede Kamer over praten. Okay. Want de politiek moet uiteindelijk natuurlijk wel dit alles onderstreven. U gaat lobbyen, meneer Noorda. Nou, lobbyen. Wij gaan laten zien wat er in de werkelijkheid van een hogeschool en de universiteit gebeurt. Je kunt niet aan de ene kant zeggen, maak het allemaal beter. En aan de andere kant zeggen, maar u moet dat onder ja. slechtere condities doen. Dat gaat eenvoudig niet. Seibold Noorden, dank u wel. Voorzitter van de Vereniging van de Universiteiten. Amerikaanse oud-president Bush moet op zijn tellen passen als hij naar het buitenland gaat. We leggen straks uit waarom. Eerst de verkeersinformatie bij de ABB alleen de Geest. De ochtendspits verloopt normaal. Dat betekent dat de meeste files in het midden van het land staan. Er zijn een paar files die opvallen. Daar is de vertraging wat langer. Op de A1 bijvoorbeeld van Amersfoort naar Amsterdam tussen Gooimeer en Knoopendiemen 9 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht omdat er een auto met pech gestrand is. Op de A28 van Hogeveen naar Zwolle, een lange file tussen de wijk en Staphorst. Daar staat 5 kilometer. De oorzaak van die file is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoe moet het verder tussen Nederland en Iran? De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen zijn op een dieptepunt beland. De Nederlandse ambassadeur is teruggeroepen door minister Rosenthal voor overleg... nadat de Nederlands-Iraanse Zara Bagrami in het geheim ver buiten Teheran... Was begraven. Nou, de Iraanse ambassadeur in Den Haag weigert zelfs informatie te geven. Hij weigert ook op een afspraak te komen. We gaan naar Johan Voordewind, buitenlandwoordvoerder van de ChristenUnie, onderweg naar Den Haag. Meneer Voordewind, goedemorgen. Goedemorgen. Dit lijkt uit de hand te lopen, lijkt toch wat geschoffeerd te worden door Iran. Kunnen we het zo samenvatten? Ja, dat is de tweede keer dat uh, we achter het net vissen. En uh, dat is nog een onderstatement, want het gaat natuurlijk om een vreselijke executie van mevrouw Barami. En zelfs uh, zeer respectloos richting de familie om het lichaam dan alsnog niet vrij te geven. Is dat het ergste wat u aan de zaak vindt op het ogenblik? Nou ja, kijk, het is uh, tekenend voor de diplomatieke betrekkingen nu met uh, Iran. Dat zal duidelijk zijn. En uh, de vraag is hoe je uit in Basen komt... Uh, niet zozeer omdat je dat uh, regime weer uh, um, uh, op beter spoor wil krijgen... maar meer om te kijken hoe we de mensen die daar nog in de gevangenis zitten... de Nederlanders, hoe we die beter kunnen bijstaan. Maar de verhoudingen zijn nu wel erg bekoeld, hè? Als zelfs afspraken uh, uh, niet nagekomen worden... Men, men weigert zelfs te komen, weigert informatie te geven. Ja, dat zal ook uh, wel een logisch gevolg zijn van het feit... dat wij nu de ambassadeur terugtrekken. Tre dat had wat mij betreft ook eerder uh, gemogen, maar... Uh, ik heb wel begrip voor het feit dat Rosenthal uh, nog alle inspanningen wilde gebruiken van de ambassadeur om het lichaam vrij te krijgen. Dat is dus ook niet gelukt. Mm -hmm. ja, nu moet je je heel goed gaan afvragen wat heeft nog zin qua diplomatieke uh, inspanningen. Ja, wat heeft nog zin en wat kan nog? Hè? Want u geeft zelf al aan, daar zitten nog Nederlanders in Iran. Ja, er zitten zelfs nog Nederlands in de dodenzeil, dus uh, uh, uh, uh, daar moeten we uh, alles op alles zetten om deze mensen natuurlijk uh, te voorkomen dat ze ook worden opgehangen of worden uh, geëxecuteerd. Ja. En dus moeten we de impasse doorbreken. En uh, ten eerste uh, is een les van, de, van de mevrouw Barami dat we eerder jur uh, justitiële bijstand moeten verlenen uh, dan pas nadat de doodstraf is uitgesproken. Uh, dat betekent dat wij gewoon advocaten zouden moeten betalen, omdat het een hele unieke situatie is in Iran. Uh, mm. Dat uh, kunnen we sowieso doen, maar ten tweede moeten we proberen om te kijken of we toch uh, op een andere manier, een onconventionele manier, misschien uh, die relatie weer vlot kunnen trekken. Mm. En de Amerikanen zijn daar vrij goed in. Uh, die stellen dan bemiddelaars aan, bijvoorbeeld of een Gazant. Uh, en die vertegenwoordigt dan voor een deel de regering. Aan de ene kant, als het fout gaat, dan nemen ze daar weer een beetje afstand van. Dus daar moeten we niet in proberen. Maar een bemiddelaar zoals Ben Bot bijvoorbeeld uh, zou kunnen om te zien hoe we verder kunnen bemiddelen met betrekking tot de Nederlanders die daar nog in de gevangenis zitten. Want je zult dan, uh, wil je uh, die impasse willen doorbreken, wel eerst met elkaar in gesprek moeten komen. En dat zou door een bemiddelaar kunnen, denkt u? Ja, in deze situatie zit het zo vast. En uh, terecht, omdat Nederland nu wil laten zien, dat doet de roosentaal goed. Uh, ja, dit pikken we niet meer. We gaan niet op dezelfde voet verder. Uh, maar ja, we kunnen het natuurlijk ook niet zo laten. Uh, want het is niet in het belang van uh, de, de Nederlanders die daar in de gevangenis zitten. Verder hebben we niet zo heel veel economische betrekkingen meer... als het gaat om uh, de Nederlandse overheidsbetrokkenis. Want dat hebben we al stilgelegd. Uh, maar het gaat met name om die Nederlanders die daar in de gevangenis zitten. Hm. Moet de Iraanse ambassadeur het land worden uitgezet? Dat is in ieder geval iets wat de PVV aangeeft. Of is dat juist teveel weer een, een ramkoers? Nou, het blijkt wel dat uh, nu we de ambassadeur uit Teheran terugtrekken uh, dat dat een heel stevig signaal is. Men reageert dus ook uh, heel stevig hierop, dus het blijkt wel dat dat wel goed aankomt. Je moet natuurlijk niet alle deuren sluiten uh, om het contact uh, helemaal af te kappen. Uh, dus wat dat betreft gaat, zou dat geen effectievere maatregel meer zijn om het signaal af te geven. Dat hebben we nu gedaan. Uh, de vraag is nu hoe we verder gaan. En het uh, wegzenden van die de, de Iraanse ambassadeur helpt daar volgens mij verder niet meer bij. Gaat u er nog, uh, meneer Rosendaal, om wat, wat actie vragen? Nou ja, we hebben daar vorige week natuurlijk een stevig debat over gehad. Toen heeft hij ons toegezegd uh, een aantal lessen te trekken. Nou, hoe triest het ook klinkt, uh, naar aanleiding van de zaak Barami. En dat heel snel naar de Kamer te sturen. Nou ja, ik hoop dat hij lessen heel snel trekt. Want uh, we kunnen niet de tijd verliezen. En het gaat om Iran, maar het gaat bijvoorbeeld nu ook om uh, Afghanistan... Een bekeerde christen die daar in de dode cel zit. En uh, uh, ja, die uh, uh, gedreigd wordt om uh, te worden opgehangen. Dus uh, de tijd is heel kort. Ja. Duidelijk. Dank Johan Voor de Wind. Buitenland woordvoerder van de ChristenUnie. Negen minuten voor half negen. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het CDA gaat de steden in om te beginnen in Albelo. Jongens van de Kerkhof. Samen sterk voor Overijssel, samen sterk voor Almelo, verantwoord Samen. Samen voor jeugdzorg met oog voor het gezin. Samen voor Overijssel, waar het goed is te wonen, te werken en te sporten. Samen voor dynamiek en energie in de steden. Dat Dit is uw folder, meneer Rietkerk. Hier gaat u de verkiezingen mee in. Vanavond komen alle, heel veel CDA's uit grote steden bij elkaar... om te praten uh, hoe het beter kan uh, met het CDA. Het kan dus beter door het allemaal samen te doen... Ja, wij uh, onderscheiden ons om, uh, door zeg maar, samen uh, je sterk te maken voor een zaak... en niet als individu of als markt of helemaal overheid... En die burgeragenda die, uh, moet vorm krijgen uh, in de steden, maar ook daarbuiten. Ja, samen, samen, samen. Nou, zitten jullie ontzettend in de verdediging. U bent fractievoorzitter van het CDA in, uh, in Hengelo. U moet zich continu verdedigen. Het begon vanochtend al van, uh, zeg niet nog een keer uh, dat, uh, dat wij onbetrouwbaar uh, zijn. Ik haalde alleen maar iemand anders aan, hoor. Uh, maar u moet zich continu verdedigen. Dat, dan lukt het moeilijk om te scoren van uit de achterhoede. Nou... Je opmerking vanochtend was uh, bedoeld als een aanval. Maar ja, als u wel een verdediging hebt opgepakt, is het toch goed hoor. Nee, ik denk dat, uh, dat wij gewoon een heel goed verhaal hebben. Ook de, de kern van, van CDA is inderdaad samen. Als maar, als ik ik... maar dat is helder dat het, een, dat, dat, dat het een goed verhaal zou kunnen zijn. Dat kan allemaal. Maar ja, dat u moet je, dat, volgens u is het dat. En ja. Ik ga er verder niet over, maar u moet zich wel heel de hele tijd verdedigen. Nee, zeker niet. Als ik naar sportclubs ga... of als ik naar verenigingen ga... of als ik naar wijk-, wijk en buurtverenigingen ga in Hengelo... en ik kom daar met een, met een goed verhaal... en ik stel me ook dienstbaar op naar die, naar die betreffende uh, clubs... dan ben ik daar welkom. En dan heeft het CDA heel duidelijk een profiel, ook in de steden. En dat lukt ons. In Hengelo, in Almelo, in de hele provincie... samen met z'n vieren hier... zo nog een kopje koffie, kopje thee... cakeje erbij, praten we een half negen verder... Joris van de Kerkhof, dus u hoort hem straks weer. Bij de volksopstand in Egypte vielen duizenden gewonden... en honderden van hen zitten nog steeds ook op het tahir -plein. Vaak zijn ze geholpen door artsen uit het buitenland. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldoemroep... zocht in Vrijstraat Tahir een Egyptische arts op... die eigenlijk in Denemarken woont. Khalil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 En het ene oog kan hij nog kijken het andere ja, is dus dichtgeslagen zijn blauwe plekken omheen I feel me angry uh, from these people wil we niet naar huis nu u zo ja met een in elkaar geslagen gezicht die zit Yes I can't live this bliss. Ik ga niet weg voor het weg is is natuurlijk zijn antwoord maar hij zegt erachteraan, Het is ook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 George W. Bush moet voortaan oppassen als hij naar het buitenland reist. Mensenrechtenorganisaties willen de vorige Amerikaanse president... namelijk aanklagen vanwege marteling. Afgelopen weekend zegt de Bush plotseling een bezoek aan Zwitserland af, officieel uit angst voor protesten. Wij gaan erover praten met Theo van Boven, Emeritus hoogleraar internationaal recht. Het is hier geweest aan de Universiteit van Maastricht en adviseur van de mensenrechtenbewegingen die een aanklacht willen indienen tegen Bush. Meneer van Boven, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Stel nou dat Bush straks een bezoekje wil brengen aan de Keukenhof in Nederland. Vindt u dan dat hij moet worden aangeklaagd? Ja, als we hebben een dergelijke actie naar Zwitserland toe ondernomen. En dat zou dan logisch zijn dat we dat ook uh, ten aanzien van Nederland zouden doen. En hoe zou de aanklacht luiden? Uh, in ieder geval dat uh, hij uh, uh, onder zijn gezag en met zijn wetenschap praktijken zijn bedreven in de terrorismebestrijding die uh, foltering uh, zijn. En in ieder geval dat, uh, het, dat is ook gebaseerd op het verdrag tegen folteren waar Nederland partij bij is, evenals Zwitserland en Amerika. Dus uh, het, het, het, in ieder geval het verzoek zou zijn om hem te vervolgen wegens foltering. Ja, en wat voor foltering dan, uh, meneer Van Boven, dat waterboarding, hè, dat is toegegeven, ja. wordt dat als foltering gezien? Dat wordt als foltering gezien. Bush heeft dat uh, niet zo beschouwd. Maar dat wordt in het algemeen ook bijvoorbeeld door het internationale Rode Kruis. En allerlei andere instanties in de uh, uh, Verenigde Naties en dergelijke. Wordt dat wel degelijk als foltering beschouwd. Wilt u nog eens ja. uitleggen wat dat woord op borden ook alweer precies is? Ja, is? Dat Van is, <coughs> ik ken de techniek daarvan ook niet uh, precies. Maar in ieder geval worden er dan de praktijk toegepast dat men het gevoel heeft en ervaart dat men bijna verdrinkt. Mm -hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, buitengewoon doodsbedreigend. En dat uh, moet zeker als foltering worden gekenmerkt. Waarom nu pas dit initiatief trouwens? Want Bush is toch al twee jaar geen president meer? Ja, je kan natuurlijk zeggen, laten we het nou allemaal op zijn beloop laten. Ja, of had het ook eerder kunnen doen? Denk ja, ik dan. nou ja, er zijn dus al eerder acties geweest, ook tegen... Uh, Rumsfeld, de minister van Defensie. En daar ben ik ook bij betrokken geweest. Dus ja, er zijn ook in Amerika zelf zijn er al acties uh, geweest, maar tot nog toe hebben die dus nog niet tot resultaat geleid. Ja. Dus we moeten het blijven proberen als toch als een belangrijk signaal. Ja, je kunt ook denken, meneer Van Boven, er zijn genoeg andere mensen die veel ergere dingen nog hebben gedaan. Ja, dat, dat... Dat is ook zo. Ik ben ook bij andere zaken betrokken geweest, bijvoorbeeld uh, bij een voormalig minister van Binnenlandse Zaken van Oezbekistan, die verantwoordelijk was voor een bloedpad in Andijan. Ja, dat is ja. toch een andere categorie. Is dit toch niet een beetje de oud-president van de Verenigde Staten pesten? Nou, in ieder geval, de Verenigde Staten hebben een leidende positie in de wereld, staan voorop, waar het gaat om de handhaving van mensenrechten. En ik vind dus dat ze ook zich richten moeten naar de regels. Wie het hoogste is, moet ook het meest worden verantwoordelijk gehouden. Oké. Hoe groot is de kans dat hij daadwerkelijk wordt aangeklaagd? Hoe groot is de kans dat hij wordt aangeklaagd? Nou ja... Dat weet ik niet. Uh, het is in ieder geval zo dat dit was een signaal. Als die, uh, en als hij op uh, reis gaat, dan zal hij zich goed moeten bedenken... Wat of gaat dat gebeuren? opnieuw zal gebeuren. Oké, okay. nou, Theo van Boven. Emeritus Hoogleraar Internationaal Recht, dank u wel. Ja, tot de dienst. Is uw bedrijf afhankelijk van een auto of wagenpark? Dan is stilstaan geen optie. Speciaal voor het MKB is er wegenwacht voor bedrijven van ANWB.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 Connect op connectivate.nl. Straks in Coffee Max komt Nelke van der Krocht vertellen over de duurste fonds ooit in tussen kunst en kitsch. Nico De Haan komt over vogels praten. En met Ferdy Bolland heb ik het over carnavalsmuziek. En natuurlijk hoort Ria Valk daarbij. Ze komt lekker zingen. Ik hoop dat u kijkt straks naar Coffee Max. Nationaal van 10 uur op Nederland 1. Ben je een ervaren ICT-er of consultant? Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op Connectivate.nl. Radio 1, het nos journaal. Het hoger onderwijs gaat op de schop en de Iraanse ambassade blijft zwijgen. Goedemorgen, half negen geweest. Ik ben Doral al meegens. Staatssecretaris Zelstra wil de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren en schrijft de Tweede Kamer dat studenten beter moeten worden voorbereid op hun vervolgstudie.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 En om verwarring in het buitenland te voorkomen... zal verder het onderscheid tussen HBO en academische titels verdwijnen. Zelstraan wil met de veranderingen ook zijn imago als bezuiniger opvijzelen... zegt verslaggever Marcel Bril.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 Het is een normale ochtendspits met in totaal 150 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de regio Utrecht... en ook in het zuiden van het land is het wat drukker dan anders. Dan de bijzonderheden. Op de A1 staat een hele lange file van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Bussum en Knoopendiemen, 9 kilometer. Daar stond een tijdje een auto met pech, maar die is inmiddels van de weg. Op de A28 van Hoogveen naar Zwolle tussen de Wijk en Stapporst 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstok is daar dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. CDA trekt ten strijde, ten strijde om de kiezer in de stad weer aan zich te binden. Hoe gaan ze dat doen? In Almelo begint de victorie. Jongens van de Kerkhof. Ja, toch? Daar begint, daar begint de victorie omdat ze uh, vanavond dan met een hoop mensen bij elkaar komen. En uh, dat eindigt er een bijeenkomst uh, waarin uh, minister Leers ook spreekt. Uh, dat er uh, teruggekoppeld uh, moet worden en verdere afspraken. Als we nou eens hier aan tafel met de fractievoorzitter uh, van het CDA in Almelo, in Hengelo. en de lijsttrekker van het CDA voor, voor de provincie dat soort woorden is gaan, gaan schrappen, terugkoppelen en verdere afspraken. Gewoon de taal van het volk spreken. Ja, dat houdt in dat je ook nadrukkelijk de mensen zelf op moet zoeken. Met hun in gesprek gaan, kijken wat leeft daar. En dat neem je mee. En wat heel erg belangrijk is... is en dat Je, je neemt dat... het niet mee, je gaat er gewoon iets mee nee. doen. Niet die nee, taal dat zo... Je, ja. dat, doe je, dat doe je wat mee, maar vervolgens moet je dat binnen alle geledingen van het CDA... dus zowel op lokaal, als provincie, als Tweede Kamer, met elkaar bespreken. En als je dat doet, dan bereik je ook de mensen. Ik denk dat een goed voorbeeld is de sluiting. Die dreigt met betrekking tot de kraamafdeling in Almelo... wat ook betrekking heeft op Henk. Daar heeft het CDA zowel Tweede Kamer, Provincie, Eerste Kamer... als lokaal elkaar gevonden. Ook diverse plaatsen, gezamenlijk trekken we daarin op... om goed te luisteren naar wat de bevolking wil. En het is dat zij een kraamafdeling willen in Almelo... en een kraamafdeling in Hengelo. En daarin trekken we nu gezamenlijk op. En dat zijn voorbeelden die zou het CDA veel meer moeten uitvoeren. In Hengelo bent u in de oppositie terechtgekomen. Dat is heerlijk. Kunt u eindelijk eens een keer nee zeggen? Eigenlijk een keer nee zeggen. Of goede, met goede voorstellen komen. En dat, dat, daar ligt volgens mij de kracht van het CDA. Of we nu in een coalitie of, zoals onze rol in Hengelo, in de oppositie zitten. Goede voorstellen, die komen uit de goede partij voort. Uh, we hebben heel veel kennis en kwaliteit binnen onze partij. En het gaat er inderdaad om, om dat goed te verwoorden. En als je het hebt over de taal van het volk, dan heb je volgens mij heb je het over de problemen die spelen in buurten. In Hengelo hebben we een discussie rondom een, een, een grote centmast die in een woonwijk komt, dat is een voorbeeld. We hebben discussies met ondernemers over te veel aan regelgeving, wat ze ervaren vanuit de overheid. Dat, dat pakken we aan, dat zijn concrete dingen waarmee je als lokale fractie aan de slag kunt. Vanaf vrijdag begint de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Samen sterk voor Overijssel, een lachende theorietkerk. U lijkt er wel een beetje op op de foto hier. Ja. Um, en u kunt dan ook over zendmasten en, en over kraamafdelingen campagne gaan voeren? Ja, wij uh, voeren campagne met de agenda die hier de inwoners bezighouden. En ik ben heel veel op voetbalvelden gewoon de afgelopen jaren geweest. Dat is mijn ding. En uh, mensen die kunnen in een paar zinnen zeggen wat hun bezighoudt. En ik vind dan dat ik daar wat mee moet doen. Of zelf, hè, als provinciaal vertegenwoordiger. Of dat je lokaal wat doet. En zeker ook landelijk. En het voorbeeld die net genoemd waren, die spreken. Wat ik heel belangrijk vind, is dat je dan ook die mensen uh, uh, een erkenning geeft van hun probleem niet alles kun je oplossen met één dag, maar dat je vervolgens zegt... en zo gaan we doen, en dan een beetje daadkracht tonen. En dat betekent dat je die samenleving zet hebt... met gewoon minder uh, bureaucratie en overheidsregels. Dus meer samen met de samenleving. Samen met de samenleving. En u zet dat kracht bij met uw rechterhand en die balt u uh, tot een vuist. Uh, u uit Hengelo gaat vanavond naar Amsterdam met heel veel collega's uh, spreken... hoe het beter en anders kan, hoe het meer samen kan uh, bij het CDA. En wij hier gaan een stukje verderop. Almelo in om eens te praten met iemand die heel veel verstand heeft uh, van Almelo. En misschien ook wel van het CDA. Allemaal samen. Joris van de Kerkhof vanochtend bij het CDA. Bont, bond, Europese handelaren in bond, werken aan een beter imago... willen nu een keurmerk voor diervriendelijk bond. Die hoort het goed. Daarvoor doen ze heel erg hun best bij de EU in Brussel. Correspondent Joris van Poppel ging in België langs bij een bondjassenfabriek. Hier wordt gestikt met een overnaadmachine. Dat is een specifieke machine uit de pijlsector... Bondjassenfabriek Parmentier in West-Vlaanderen. In een kleine ruimte staan naaimachines, paspoppen en aan de muur hangen bondjassen. Nerds, eh, vos, eh, dus pelskleding met klassiek met pels aan de haar aan de buitenkant. Christian Parmentier, eigenaar van de bondjassenfabriek. Wie dragen deze jassen? Iedereen die graag uh, mooie en leuke dingen ziet. Dat zijn toch alleen maar oude omaatjes? <laughs> ik denk dat u zich daar uh, schromelijk in vergist. Want het is vooral de jongere dame. Daarmee bedoel ik dames van rond de 40 jaar... die terug interesse hebben voor het paas. Die te ontdekken, want ze kennen het niet van vroeger. En de nieuwe verwerkingen zijn ook allemaal veel uh, subtieler, veel jeugdiger. Ik zie hier zitten de pootjes nog aan. En dat zijn de neusharen zitten er nog aan. <laughs> dat zijn inderdaad uh, resten van kopjes en pootjes. Dus die resten worden afgesneden... Die worden allemaal gerecupereerd. Het wordt terug allemaal samengestikt. En dat kan verwerkt worden als binnenvoering in de regia's. De kritiek van de dierenrechtenactivisten is dat alleen het bond wordt gebruikt. Dat ja. van de rest van het beest niks wordt gebruikt. En dat is een van de redenen waarom de mensen zeggen... Moet je dat dan wel doen, want daar is ja. een alternatief voor. Uiteraard, het dier weet niet waarvoor te gehouden wordt. Het essentieel is dat het dier goed gehouden wordt. Of nu in feite als een uh, beland in een hamburger of als het nu gebruikt wordt voor zijn pels, het dier weet niet. Dus de essentie is altijd het goed houden van de dieren. En in dit opzicht is de pelsdierenhouderij, zeker wat Europa betreft, heel goed. Wat ligt daar? Daar ligt een tijgervel. Nee, een luipaardvel. Nee, uh, inderdaad, luipaard. Dus dat is dus een pelssoort die sinds 1984 uh, niet meer mag uh, verkocht worden... maar die mag wel nog wel verwerkt worden. Dus er komen nog altijd oude jassen binnen van voor 1984... die wij terug uit elkaar halen en terug in actuele mo jonge modellen uh, gaan plaatsen. Kunt u niet gewoon overschakelen op neppont? Well, Ik denk nepbond is geen natuurlijk product. Het is afkomstig van petroleumderivaat. En uh, natuurlijk bond heeft ook een veel grotere comfortzone dan nepbond. Net... Hoe, hoe bedoelt u dat? Bij nepbond ga je veel sneller als het echt koud is toch koud hebben. En als het wat warmer wordt, als u bijvoorbeeld binnen gaat in de winkel beginnen zweten. Bij de natuurlijke poel is het natuurlijk materiaal dat ademt. Dus als het fris is, heb je lekker warm. Tijdens de dag, als je de winkel binnen gaat bijvoorbeeld, ga je niet beginnen zweten. Je hebt een veel grotere zone van comfort. Een nadeel is dat iedereen je op straat nakijkt. Met een bontjas stel je toch een beetje je rijkdom tentoon wordt gezegd. Wel, ik denk dat er ook veel dames zijn die pels dragen, Holland, omdat ze het graag dragen. En dat is vooral uh, afhankelijk van de keuze die men doet van model. Dus hier bijvoorbeeld heb je pels die geëpileerd is. Dus die blinkende kroonharen Die maken dat de pels opvalt. Dat zijn van die kleine haartjes die rand dus zitten. Lange blinkende haar, die zijn verwijderd. Het enige wat onderblijft is de onderwol die in feite ook de warmte bezorgt. En dan heb je een heel discrete vloer uit jas... die je in alle omstandigheden kan dragen. Wat zien we hier? Dit is een geschoren nerts. Heel jeugdig verwerkt in horizontale banden. Dus een hele sportieve... Het is dus een kort zwart jasje? Een kort donker, donkerblauw antracietkleurig jasje met een ritsluiting. En hoeveel nertsen zitten hierin? <laughs> 20, 30. Zo op het eerste gezicht zal dat rond de 20, 22 dragen. Want het is een wel een kort jasje. Als wat u altijd al wilde weten over Donald Rumsfeld... voormalig minister van Defensie van de Verenigde Staten... hoort u zo dadelijk eerst de verkeersinformatie. Het ANWB ANWB Helene de Geest. Er staat nog 170 kilometer file. De meeste files zijn wel iets korter aan het worden nu. Er is nog wel veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Bussum en slot nog 7 kilometer. De A12 voor Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Driebergen 14 kilometer. A28 Hogeveen-Zwolle tussen de wijk en Staphorst 6 kilometer na een aanrijding. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. En er wordt al een tijdje gewerkt op de A58 in de Vlakentunnel. Die ligt op de A58 tussen Vlissingen en Bergen op Zoom. En daar staat nu in beide richtingen drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. Known and unknown, zo heet de nieuwe autobiografie... van de voormalige Amerikaanse minister van Defensie, Donald Rumsfeld. Komt vandaag uit... Ramsveld was groot voorstander van de oorlog in Irak, daardoor ook zeer omstreden. Bij ons in de studio, redacteur Lambert Theoser heeft het boek al gelezen. Lambert is een behoorlijke pil, ik heb hem hier voor me. Ja. Ramsveld, uh, een foto. Misschien met pensioen trouwens nu? Ja, hij is met pensioen. Ja. Oké, okay, ja, dat ziet er ook zo uit. Heel, uh, heel <laughs> relaxed. In ieder geval wil hij zo overkomen volgens mij. Hij was een controversieel politicus. Um, heeft hij terugkijkend ergens spijt van? Ja, dat heeft hij wel, maar hij gebruikt vooral die 800 bladzijden in het boek... Om, om zijn zaak nog eens een keer goed recht te zetten. Hij vertelt nog eens een keer over alle controversiële dingen die hij gedaan heeft... en waarom hij daar toch vooral goed zat. Op de eerste pagina van het eerste hoofdstuk snijdt hij al een heel controversieel onderwerp aan... namelijk de, de, de handschudding met, met Salem Hussein in de jaren 80. Hij was toen gezant in het Midden-Oosten. Dat werd later altijd gezien als een symbool van iemand die... ja, hij wil wel onderhandelen met dictatoren... en hij wil ze ook net zo makkelijk in de rug steken als het hun beter uitkomt. En hij zegt van ja, we moesten wel... Uh, uh, Iran en Syrië waren slechter toen de tijd dan Irak. Dus moesten we wel met zo'n dictator samenwerken. Hij zegt ook later haalt hij Winston Churchill aan. En hij zegt uh, als Hitler de hel was binnengevallen dan had ik ook een goed woordje over gehad voor de duivel. Nou ja, zo werkt de Roomsvold ook. Hmm. Ja, en die foto's zijn ook te zien. Er staan ook foto's in. Van familiekiekjes tot inderdaad ontmoetingen ja, met hij regeringsleiders. Lang is hij die een beetje in, in Washington rondgelopen. En uh, hij heeft er allemaal foto's van bijgevoegd. Ja, en waar heeft hij dan wel spijt van? Wat had hij niet moeten hij doen? Hij de grootste doen? fout die hij gemaakt heeft is aan te blijven naar Abu Ghraib. Het, ah. het seks in de in de gevangenis in Iran, Met in de Irak, de foto's. Sorry. Hij heeft daar foto's zijn foto's gepubliceerd. Hij heeft toen direct daarna, een paar dagen daarna, heeft hij al tegen George Bush gezegd: ik stop ermee. Hij heeft een ontslagbrief ingeleverd bij de president op het Witte Huis. Hij heeft dat tien dagen later nog eens gedaan. Maar Bushy zei van nee, als je nu vertrekt, dan, nou ja, dat, dat, dat schaadt mij ook. De critici zullen alleen maar meer bloed ruiken, dus die willen dat ik dan misschien ook wel vertrek. Dus hij zei je moet aanblijven en je moet het probleem oplossen. Hij zegt achteraf gezien had ik gewoon toen mijn politieke verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik was degene die erover verantwoordelijk was en ik had gewoon moeten opstappen. Aha. Nou, dat is Abu Ghraib, Daar heeft hij dan spijt van? Niet van de oorlog in Irak. De hele aanloop die was toch ook discutabel? Ja, nee, hij zegt daar nog van ja, het, het was gewoon een andere wereld. Na 11 september konden dit soort mensen niet meer aanblijven. De, de oorlog in Irak staat hij nog steeds achter. Waar hij wel grote vraagtekens bij zet... is hoe, er, uh, hoe de, de bezetting van Irak is uh, verlopen. Hij heeft grote kritiek op bijvoorbeeld Paul Bremmer... de, de pro-consul in Irak, de man die de wederopbouw moest leiden... Uh, uh, die, die, die zegt van ja, het was een diplomaat. Hij had goede banden met het, uh, met het buitenlandse zaken. Terwijl hij officieel onder mij viel. En die man die wist daar tussendoor ja, van, van die onduidelijkheid gebruik te maken. En hij deed maar net lekker wat hij zelf wil. En daardoor verliep dat proces veel te langzaam. Van drumsveld. We hadden sneller uit Irak terug moeten gaan, zegt hij nu. En hij was bijvoorbeeld furieus toen hij hoorde dat, uh, dat Bremmer in de New York Times een, uh, een stuk had geschreven. waarin hij riep om meer troepen te leveren naar Irak. Meer troepen te sturen naar Irak. Hij zegt van ja... Hij heeft alle tijd gehad om dat bij mij te kunnen inbrengen. Heeft hij nooit gedaan. En dan moet ik het uit de media vernemen. Dus daar was hij echt kwaad over. Ja, sowieso niet positief. Ook niet over Colin Powell. Ook niet over Condoleezza Rice. Is ja, het een klopt. beetje een beetje wraakzuchtig boek? Nou, hij wil gewoon echt de dingen rechtzetten. Hij zegt van ja, er zijn in de media de afgelopen jaren gespeculeerd. Colin Powell werd altijd een beetje gezien als de grote martelaar binnen de regering Bush. Die was degene die eigenlijk een beetje tegen was tegen de oorlog. Maar hij is omgepraat. Hij is misschien zelfs wel voorgelogen, was het, was het verhaal. Ja, en Rumsfeld zegt dat is gewoon echt niet hoe ik me daarin herken. Hij heeft altijd gehad. Hij heeft al informatie gehad die ik ook heb gehad. En dus euh, heeft hij zijn eigen conclusie moeten trekken. En dan moet hij dan achteraf ook zien, man genoeg zijn... om daar gewoon een conclusie uit te trekken. stond bekend als een, als een ijzervreter, een houddegen. Iemand die het inderdaad altijd ook beter wist dan die andere. Heeft dit boek een ander beeld van hem? Nee, hij, hij vond het ook gewoon echt wel leuk. Hij, hij schrijft ook inderdaad over hoe hij die persconferenties aanging. Die waren natuurlijk altijd wel vrij, vrij heel op het scherpst van de snede... met de journalisten, altijd goede, goede, rake uitspraken. En hij zegt, dat vond ik ook gewoon leuk om met die mensen zo te discussiëren. En over die scherpe uitspraken, bijvoorbeeld over het, het oude... Europa, zoals je misschien nog kunt herinneren. He, toen heel Europa tegen uh, de oorlog in Irak ja. was. Toen zei hij van jongens dat is eigenlijk maar het oude Europa. Het nieuwe Europa, ja. hè, midden Europa. Die staan allemaal achter ons. Daar gaat hij nog steeds over. En hij zegt van, ja de, de machtsbalans is gewoon vers verschoven binnen Europa. Je moet ook meer naar midden Europa kijken. En niet alleen maar naar Duitsland en Frankrijk. Lambert las uh, van Donald Rumsfeld. Known and unknown. Een autobiografie. Dankjewel Lambert. Meer daarover trouwens ook op onze website. Een verslag van, een recensje, van het boek uh, van Dan de Fransveld op nos.nl. Goed, de Renault 4, de succesvolste Franse wagen ooit. Vandaag, 50 jaar geleden, reed hij voor het allereerst rond. Kwam hij uit de fabriek, maar je ziet hem steeds minder. Liefhebbers zoals Ruud Wind doen echt alle mogelijke moeite... om dit hondenrok toch te laten rijden. Met welke bent u nou bezig?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 ja, oui. in Afrika, de Renault 4 is echt aan zijn aarde. Aan Renault 4, Renault 4. En deze? Deze is helemaal gestript. Het hele interieur is te uitgesloopt, de wielen zijn eraf. Er zit geen motor meer in. Ja, deze koets is nog heel erg goed. Ja, ja. dat is uh, nauwelijks of niet aangetast. Dus dat is uh, zeker de moeten waard om dat weer te restaureren. En raakt u hem dan ook kwijt? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Oh, papa. La voilà. C'est nous fait. La R4? Mm -hmm. c'est vrai. Elle est idéale.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 Zo kun je het bijna wel stellen. Ja. Ja. Ik zit er heel vaak op toilet als er wat oudere films op tv komen. Onmiddellijk kijk je dan bij straatbeeld waar je viertjes ziet. En je ziet bijna altijd viertjes. Ja. En zo klinkt hij. Deze is van een klant. Die heb ik gerepareerd. Die komen hem de komende dagen ophalen. En hoe oud is hij? Deze is van de allerlaatste jaren, de zogenaamde bye-bye. In oh. 1993 was het laatste jaar dat ze zijn geproduceerd. De laatste duizend hebben ze genummerd. Welk nummer is dit? Dit is nummer 674. En toen zijn ze gaan terugtellen tot de nummer 1 uit de fabriek kwam. Dat was dan de allerlaatste. Precies, en toen was het afgelopen. Renault, Renault, De Renault hoort een bijdrage van Roepal. Even was er glitter en glamour half jaar geleden bij het Sierra Leone tribunaal in Leidschendam. Topmodel Naomi Campbell en filmster Mia Farrow moesten voor de aanklagers getuigen tegen de Liberiaanse ex-president Charles Taylor. Maar nadat de beroemdreden het pand hadden verlaten is het proces wel doorgegaan, ondanks dat de grote internationale belangstelling weg was. De aanklagers beginnen vandaag, um, en de verdediging trouwens ook... met de slotpleidooien. Thijs Bouknecht van de Wereldroomhof heeft het proces tot nu toe gevolgd. Is hier. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even het geheugen weer opfrissen. Want Taylor, waar wordt hij van beschuldigd? Ja, eigenlijk moeten we vragen waarvan niet. <laughs> Waarvan niet, dat zijn de misdaden in Liberia, waar hij wel van beschuldigd wordt... zijn de misdaden gepleegd in Sierra Leone door het Revolutionary United Front. En dat zijn er nogal wat. Dat zijn er nogal wat. Uh, dat was een, een brute beweging die bekend staat om het afhakken van handen en, en benen... Uh, tien jaar lang, vanaf 2001 tot 2002. En de aanklachten is dat hij die rebellen gesteund zou hebben met wapens en munitie... in ruil voor bloeddiamanten die uh, gedolven werden in uh, de mijnen in Sierra Leone... En waarom uh, gaat het drie dagen duren? Want zo lang zal het zijn, hè? die slotplein. Ja, het proces heeft drie jaar geduurd. Uh, de transcripten zijn 50.000 pagina's. Er zijn, allemaal uh, gelezen? Uh, <lacht> uh, ik heb veel gevolgd, ik heb ze niet allemaal gelezen. Er zijn 115 getuigen dagen. Dus Om dat samen te vatten, dat, dat kost je sowieso een dag voor de aanklagers... en een dag voor de verdediging. Nou. En vrijdag uh, mogen ze nog even debatteren... en de laatste strafeis uh, aan de rechters voorleggen... En dan uh, gaan de rechters zich beraden. Ja, zal er nog iets, iets nieuws te horen zijn? Er zal niets uh, nieuws te horen zijn. Uh, ik denk wel dat morgen de verdediging nog even terugkomt... op uh, de gelekte wikileaks kabels Die als nieuw bewijsmateriaal uh, nog ingebracht mogen worden. De uh, Amerikaanse ambassadeur in uh, Liberia heeft uh, maart vorig jaar... zijn zorgen uitgesproken over dat het tribunaal... Uh, een te lage straf uh, misschien zou kunnen opleggen. En dat er in de Verenigde Staten al op een... Uh, er mogelijkheden moet gezocht worden om hem daar nog te berechten als hij uh, misschien vrijkomt. Maar zou dat niet vreemd zijn om die Amerikaanse bemoeienis dan in de rechtszaak te verwerken? Dat is op zich vreemd, maar uh, de strategie van de verdediging is uh, om het tribunaal in discrediet te brengen. Ja, precies. En te zeggen dat de rechters niet onafhankelijk zijn. ze zijn. En, precies, recht, ja. ja. En het tribunaal wordt voornamelijk betaald door de Verenigde Staten. Dus op zich maakt hij daar een goed punt. Ja, en, en die Amerikaanse angst van een te lage berichting, is, is, zou die ook terecht kunnen zijn? Die is terecht. Hij is, uh, vooral in Liberia, heeft hij nog veel aanhang. En het proces wordt ook hier gevoerd omdat hij daar nog zoveel aandacht heeft. En uh, waar men bang voor is, is dat hij de hele boel daar weer destabiliseert. Mm. Bedoel, Liberia is net een democratie. Uh, de vrede is daar net terug. Uh, Liberia is, uh, Sierra Leone, is het eindelijk weer een beetje rustig. En als hij daar terugkomt, dat betekent niet veel goeds. Zal hij zelf nog wat zeggen? Hij mag wat zeggen. Uh, meestal doet hij dat niet. Daar uh, heeft hij uh, een hele welbespraakte advocaat voor. Mm. Dat moet hij dan maar daar laten. Thijs Bouwknecht van de Wereldomroep volgt ook verder het Sierra Leone tribunaal. En de berichting van Charles Taylor komende tijd. Hartelijk dank voor de komst. Graag gedaan. Nederland heeft zijn ambassadeur in Iran teruggeroepen voor overleg. Aanleiding is de ophanging van de Iraans-Nederlandse vrouw Zara Bagrami vorige week.